Noord-Korea eist dat Panama het schip met wapens dat maandag aan de ketting werd gelegd laat gaan. De Panamese autoriteiten hielden het schip gisteren tegen toen het door het Panama-kanaal van Cuba naar Noord-Korea wilde varen. Volgens Noord-Korea voerde het schip met de juiste papieren en zouden de wapens uit Cuba worden gerepareerd en weer worden teruggestuurd. Panama wil dat de VN beoordeelt of het transport legaal is.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 Gelukkig hoef ik dat niet alleen te doen... want mijn gast is nog steeds schrijver en journalist Geert van Istendaal. Hij is Brusselaar en Belg in hart en nieren. En schrijver van boeken zoals het Belgisch labyrinth... Arm Brussel en een geschiedenis van België. U kunt Geert van Istendaal vragen stellen over dat bijzondere buurland van ons... en ook uw eigen ervaringen met Walen, Vlamingen, Brusselaars... en met, jawel, ze bestaan nog, de Belgen, zijn van harte welkom. U kunt bellen met 0800-1121, 0800-1121, mailen kan naar Geert casaluna ncrv.nl en, en Twitter, ik kan dan weer met hashtag Casaluna Geert van Istendaal, ik wil even het gesprek eerst oppakken... Uh, waar we het uh, daar net mm -hmm. voor het hoorspel uh, lieten liggen. Uh, we hadden het over Brussel. Je beschreef dat als een stad die eigenlijk de multiculturaliteit voorbij was. Een hyperdiverse ja. stad wordt het genoemd. En op de Vlaamse Nationale Feestdag, 11 juli jongstleden... zei de Brusselse wethouder Persoons, en dat is een Waalse... Nee, een Vlaamse, Vlaamse mevrouw. mevrouw, een Vlaamse <laughs> mevrouw... die zei dat Brussel uiteindelijk het voorbeeld zal zijn voor Vlaanderen... Ja. Vlaanderen zal worden, zei zij, ja. zoals Brussel. Ik denk dat dat de waarheid is, ja. Uh, zoals Nederland zal worden als Brussel. <laughs> de, de, Ik die, bedoel, die, die immigratie hou je niet tegen. Uh, en en die, die nieuwe Nederlanders, nieuwe Belgen, nieuwe Vlamingen... die krijgen kindjes. En uh, ja, dat, dat zal dan zoiets gekleurd met veel krulhaar worden... <laughs> Uh -huh. uh, wat wij nu al in Brussel meemaken. Maar Brussel heeft natuurlijk de, een traditie van tweetaligheid... Die, die, die, goh, die al meer dan 100 jaar oud is. Uh, wat moeizaam vroeger, dat, dat lukt wel vandaag de dag. Maar uh, dat is niet genoeg. Dat is niet meer genoeg tweetaligheid. Nee, Maar zo, zal die uh, meertaligheid dan ook van Vlaanderen bezit gaan nemen? Dat doet ze al. Uh, als je... Um, het achterland van Brussel bekijkt, wat, wat heet Vlaams-Brabant, halve vilvoorde voor wat in België een berucht politiek begrip is geweest, um, dan merk je dat uh, de oude angst van de Vlamingen uh, niet weg is, maar zonder voorwerp is. Nou, de verfransing van Brussel, halve veel, dat klopte. Want iedere stad heeft een beweging naar buiten toe. En aangezien de ruimtelijke ordening in België buitengewoon slecht geregeld is, uh, was dat ook niet geregeld. En die Franstaligen die vonden zichzelf superieur en pasten zich dus niet aan. En dat was inderdaad een verfransingsdruk, zoals dat heet. Maar nu, uh, het nieuwste is uh, dat, dat je een internationale druk hebt op dat achterland, want je hebt veel meer... Mensen van buitenlandse herkomst of buitenlanders die in Brussel wonen. En die gaan dan ook uh, buiten Brussel wonen. Ja, die zoeken ook een villaatje in het groen. Ja, <laughs> nee, ja, ja. Niet, niet waar? En een tweede ding is dat de Franstaligen die nu naar Vlaams-Brabant gaan en verder. naar steden als Mechelen en Aalst, omdat het daar goedkoper is. Uh, die willen wel Nederlands leren. Dat is dan een vrij recent verschijnsel, maar die willen nu wel Nederlands leren. Ja, dus dat die hyperdiversiteit die in Vlaanderen ook uh, ja, zal dit, gaan ontstaan, ja. die maar gaat veel in verder. An ja, in Antwerpen heb je dat ook, en in, ja. in Gent heb je dat ook. Dat, dat gaat uit van, van centrumsteden natuurlijk, dat is in Nederland niet anders. Uh, ja, en dat deedt uit. En daarmee wordt die discussie Nederlands-Frans een tikkie achterhaald. Ja, ja, ja. Uh, nu denk ik dat die uh, uh, mensen van buitenlandse herkomst... die, die nieuwe Belgen, laten we zeggen... dat die wel Nederlands zullen leren, hoor. en daar zijn er ook aan het doen. Uh, we hebben een, een oud voorbeeld in Vlaanderen... dat is de, de, de Streef van de Steenkomein in Limburg. Daar heb je al, al 100 jaar, laten we zeggen bijna 100 jaar... 80, 90 jaar immigratie van Hongaren en Polen en Italianen... en dan later van Marokkanen en Turken... Uh, en en uh, ja, die, die, die mensen met Italiaanse namen, die komen aan Chini, die spreken nu volwaardig Limburgs hoor. <laughs> dus wat dat betreft uh, geen zorgen. hè? Um, nou, is Brussel natuurlijk een stad uh, hyperdivers, zoals jij hem ja. omschrijft. Uh, dat komt door al die culturen die vertegenwoordigd ja. zijn, maar dat komt ook door Europa. Het verschijnsel Europa, ja. het instituut Europa. Dat dat is uh, Vlaanderen... Een van de internationale factoren in Brussel. Ja, ja precies. Dat, uh, dat instituut Europa heeft uh, Brussel gekozen als hoofdstad. Net zoals Vlaanderen uh, Brussel claimt als hoofdstad, ja. uh, claimt Europa Brussel ook als hoofdstad. Wat merk je daarvan in de stad? Dat merk je heel goed. Uh, ten eerste is een deel van de stad verwoest. Vlak, ik word er vlakbij trouwens, bij het Schumannplein. Dat is een van de akeligste pleinen van, die ik ken. Uh, en, en dat wordt niet beter, want nu, zoals de straat die daar op aansluit, de Wedstraat, willen ze daar ook weer verbouwen, en die, die, die, die, die heeft al geen gezicht. Heeft Europa geen smaak? Uh, geen belangstelling. Dat zijn allemaal Belgische gebouwen, dat wil ik er wel bij zeggen. Uh, het zijn niet... Uh, um, Bozaardige Eurocraten. Uh, die. die uh, dan zeggen. Uh, dit moet onze stad zijn en zo. Nee, nee, dat zijn Belgische gebouwen. Uh, maar België gaat plat op de buik. om de Europeanen binnen te houden, natuurlijk. Want dat is, geloof ik. voor het Brussels binnenlands product 13% procent of 14%. Procent. Dat is namelijk veel. Um, en in de onmiddellijke omgeving. de straten eromheen merk je het ook. Um, bijvoorbeeld op het Luxemburgplein. op bepaalde avonden. zie je trossen eurocraten staan. Echt bij honderden. Uh, daar daar, daar uh, gaan ze elkaar zo warmte opzoeken blijkbaar. Mm -hmm. uh, of Belgisch bier, of ik weet het niet. Maar, maar uh, ja, dat, dat zie je. Die maar comics, Stoor je je uh, daar ook aan? Even ja. los van de, de architectuur die je niet kan bevoren. Uh, de architectuur maar... vind ik afgrijselijk. Uh, maar daar ontken ik de Belgische collaboratie niet. <laughs> uh, um, wat mij zou storen is dat die mensen binnen eigen kring blijven. Ja, nu, iedereen heeft wel een beetje de neiging om binnen eigen kring te blijven, maar uh, uh, uh, dat gaat soms heel ver hoor. En dan doen ze uh, uh, uh, ja, verschrikkelijke uitspraken over Brussel uh, dat ze niet kennen. Ze, ze zeggen: ja, heel, heel Brussel spreekt Engels. Nee, nee, nee, nee, nee. Een paar mensen in hun omgeving spreken dat, punt. En dan moet je nog niet vragen hoe. Uh, Brussel spreekt van alles. Uh, Berber, Arabisch, Nederlands, Frans, dan zeggen ze. Ja, uh, ik heb in Brussel nog nooit Nederlands gehoord. Waar komt u dan wel? Waar komt u dan wel in Brussel? Ik hoor dat dagelijks. En ik ga het niet zoeken hoor. Nee. Ik neem de metro, ik ga naar de bakker. Uh, ik bedoel. Maar er ontstaat eigenlijk uh, een bureaucratische kast? Hè? Ja, maar er zijn ook anderen. Uh, er zijn ook eurocraten die, die, die, die al lang in de stad wonen... die dat beschouwen als hun stad en terecht, ze hebben daar gelijk in. En die heel actief zijn bijvoorbeeld in, in uh, burgerinitiatieven voor monumentenzorg... in uh, dingen als fietsersbonden en zo zie je die. Daar zie je de weldoende invloed van Denen en Nederlanders en Noord-Duitsers. <laughs> Uh, op Brussel. Brussel was eigenlijk een anti-fietsstad. Uh, zal nooit een echte fietsstad worden wegens de heuvels. Maar uh, er is toch wel vooruitgang. Als, als nu, de laatste jaren, uh, het aantal uh, fietsers met tien is vermenigvuldigd. dan hebben ze nog maar 3% van alle verplaatsingen, maar goed. Uh, dan is dat aan, vooral aan hen te danken. Ja, dus ja, de, de ja. Europeanen brengen ook wel iets goeds naar, ja, ja, ja, naar, naar ja, ja, Brussel? Zeker. Ja, ja. Uh, het is jouw stad, je bent er geboren en getogen. Ja. Je bent er af en toe nee, wel weg geweest. Niet, getogen niet. Maar, uh, Waar ben je getogen? Ik ben in Utrecht getogen, in Leuven getogen. En in U Utrecht? Ja, ja, onder meer. Ja, ja, ja. Dus iets van een Nederlandse kijk op België begrijp je wel? Ja, ja dat begrijp ik heel goed. Uh, en ik, wat ik ook helemaal niet begrijp is de, de nieuwe dat is een nieuw verschijnsel. De, de, de botte haat van veel Vlamingen tegen Nederlanders. Dat begrijp ik niet. Bestaat die? Ja, ja die bestaat. En waarop uh, is die gebaseerd? Op niets. Op vooroordeel, op onkunde. En wat voor uh, oordelen op, op nieuwe zijn dat dan? Voor -oordelen. Ook. Ook nieuwe Op nieuwe zelfgenoegzaamheid van Vlaanderen. Wij kunnen het wel hoor. Uh, en jullie verwaarlozen het Nederlands. Wat gedeeltelijk waar is, maar gedeeltelijk niet waar is. Alle Vlaamse auteurs van enige renommé, van enige vermaardheid... van Felix Timmermans tot vandaag worden uitgegeven door Nederlanders. Kom aan. Zonder Nederlandse uitgevers geen Vlaamse literatuur waarover hebben we het. Dus die Vlaamse zelfgenoegzaamheid oh, dat vind ik trouwens wel eens even een zijwegetje, ja, Maar ja. Dat, dat, die zelfgenoegzaamheid die maakt dus aan de ene kant... dat men zich afzet tegen Wallonië, tegen ja. uh, Franstaligen. Ja. Aan de andere kant uh, tegen Nederland, uh, ja. uh, nogal wat bezwaren formuleert. En ja. zich afzet tegen Nederland. Uh, daarmee wordt uh, Vlaanderen zo te horen een uh, zelfgenoegzaam eiland. Uh, zoals alle, alle gebieden die zelfgenoegzaam zijn, zijn eilanden... Uh, die kijken naar hun eigen navel. Die is er zijn. reden voor zelfgenoegzaamheid? Nee, je, uh, je, je mag best trots zijn op, uh, op een aantal dingen. Uh, uh, natuurlijk mag je daar best trots zijn. Maar, maar, maar er is dus een, uh, een van de eerste Vlaamse minister-presidenten geweest... die zei, wat wij zelf doen, doen wij beter. Hoe kun je nu zoiets doms zeggen? Dat is niet waar. Dat is een neocoloniale uitspraak. Uh, uh, wat wij nee, dat is niet waar. We doen een heleboel dingen goed en een heleboel dingen slecht... en die, die laatste moeten we aanpakken. Punt. Als het gaat om die en haat die goede tegen... dingen, die mogen we best trots op zijn. Hmm. Natuurlijk mogen we daar trots op zijn. Ja. Maar ja. Als het gaat om die haat tegen die Nederlanders, de ja. Vlaamse minister-president Peters ja. is op handelsmissie ja. geweest met onze minister-president Rutte. Ja, dit is, dit is een, ja dat, dat zie je, dat, zie je. Uh, dat er toenaderingsbewegingen zijn en afstotingsverschijnselen. De beide zijn, zijn even waar ja. Dat hmm. is waar. ja, is dat hoopvol? Uh, die afstotingsverschijnselen niet. Neen, maar to de, de, de, de, respond... ja, nou, ja, ik ben daarvoor. Ja. ja. Uh, ik ben, ik ben niet, voor een, een, een, niet voor het einde van België. Ik, ben, ik vind dat België best mag blijven bestaan. Je bent Belg? Je, ik ben Belg, om, omdat je uh, altijd de, de, de ergelijke anderen uh, naast je bed hebt staan. En die ergelijke anderen, die, die rotzak zit ook in jezelf. Hm. En dat is de, de rest van België, voor Europa trouwens. Uh, ik heb ooit eens geschreven, uh, Europa zal Belgisch zijn of zal niet zijn. Ik meen dat ook. Als je dat niet wil erkennen, dan, dan krijg je vreemdelingenhaat. Dan het afstoten van anderen. Uh, ik denk dat dat, dat, dat is een grote les is. Daar moet België ook blijven bestaan. En voor de rest kan België mij niet schelen. Maar Europa moet goed toekijken hoe België de problemen oplost. Ja, want uh, geloof me vrij, in uh, Barcelona, in Noord-Italië, in Edinburgh, in Schotland. en nog wat andere gebieden. Uh, kijkt men met argusogen naar België. Als Vlaanderen een onafhankelijke republiek wordt, dan wij ook. En de Schotten zullen een referendum hebben. Uh, ja, voor jaar, hè? En de Catalanen en de Basken, die kijken allemaal. Dat zal een domino-effect hebben. Ja. En is Vlaanderen zich die verantwoordelijkheid bewust? Ja, en de Vlaamse nationalisten zeggen des te beter... wat het Europa der uh, nazistaten is achterhaald. En uh, dat is een argument waarover je mag nadenken, dat is waar. Ja. Ja, je mag erover nadenken. En als jij erover nadenkt? Ik geloof dat niet. Nee. Bijvoorbeeld, eh, voorlopig toch nog... Eh, zorgt de staat voor een zekere gelijkheid van condities. Van levenscondities. Eh, wat steden niet kunnen. Dan gaat het en, ook weer over solidariteit. Ja, over solidariteit gaat het weer. Ja. Ja. En ik denk ja. dat we die steeds, steeds meer nodig zullen hebben trouwens. Zoals het er nu uitziet. Aan de telefoon heb ik Hans. Hans, goedenacht. Goedenacht. Goedenavond. Dag uh, Goedenavond ook, uh, meneer Van Issendaal. Goedenavond, goedenacht. Ik ken, ik ken u van de Vlaamse uh, tv. Oh, dat is lang geleden. <laughs> ik, ik ben toch Geert van Issendaal? Ja, maar ik ben weggegaan in 1993. Dus, dus... <laughs> oh ja, maar ik kijk al heel lang Vlaamse tv dan waarschijnlijk. Ja, ja. ja nee, maar ik ken u. Uh, Oké, okay. maar daar gaat het niet over. Het ging over Brussel. Ja. Ik was begin jaren 80. Het zal nou 1984 of 85 zijn geweest. Ja. En toen uh, had ik het plan opgevat om met een, uh, gewoon op de fiets naar, een keer naar België te gaan. Gewoon op een normale fiets. En uh, dat ging ook allemaal prima eigenlijk. Tot ik in, uh, en toen kwam ik in Brussel aan. En, uh, en ja, toen heb ik in Brussel een hele nacht doorgebracht. In, echt een hele nacht. Ik ben ook s'morgens vroeg weer weggefietst. Mm -hmm. Dus echt een hele nacht doorgegaan. Je bent 24, 25, dan doe je dat hè. Ja. ja, zeker. Ik hoop het <laughs> toch? Ja. En ja. Euh, nou, dat was dat was echt. Ik had, een, ik had helemaal geen idee van Brussel. Ik wist alleen dat het is de hoofdstad van een gedeeld land. Be ja, oh ja, sorry, gedeeld land ja, ja. van België. Mm -hmm. En dat ligt er ongeveer middenin. En men spreekt daar uh, Vlaams, Frans. Oh, wellicht nog Duits ook. Nee, dat niet. Dat dat niet maar dat dacht ik dan wel. Mm -hmm. <laughs> In mijn onkunde. Ik kwam, in, ik kwam daar in een café en een gezellige biertjes drinken. ik ging naar het volgende café. Ik kwam ik aan de praat met iemand. Die dus sprak eigenlijk alleen maar Frans. Ik, ik kan alleen maar schoolfrans. Mm -hmm. En schoolfrans van de Nederlander, meneer Van Issendel, u zult het begrijpen, is niet op een al te hoog niveau. Nee. <laughs> en um, nou, soms gingen we dan over in Nederlands. Want hij kon ook wel Nederlands. Hij was echt een Brusselaar, hè? Een echte Brusselaar. Mm -hmm. Dus echt ja. die in het hart van Brussel woonde. En dan zullen we dan even in het Nederlands klappen, dat wist hij dan nog wel. Uh, in het Nederlands klappen. En als we het dan echt niet meer wisten, dan gingen we even over in het Engels. Ja. Nou, ja. zo hebben wij dik een uur met elkaar zitten kletsen. Het was ontzettend gezellig. Ja. En ja, hij vertelde mij zo verschrikkelijk veel over die... Toen had je nog, vertelde hij me dan, zones in Brussel van... Ja, kijk, die straat daar en daar, daar doet men dan Vlaams. En dan daar is het dan weer Frans. En dan, ja, Min of, of meer, ja, dat klopt. Ja, ja, nee, nee. Niet, niet, niet als een veroordeling of zo. Want nee, dat vond ik nee. juist zo leuk aan dat gesprek. Want, want uh, uh, jullie hebben het vanavond, de hele avond over, die, die, die, die, ja, is daar dan een, een ressentiment of zo? Nee. Uh, op zich heb ik dat helemaal niet ge gemerkt. Nee, nee. Hans, ben je er nou dan nog wel eens terug geweest in Brussel? Ik ben nog nooit terug geweest, mm. maar ik... Ik zal vertellen um, hoe ik Brussel uit ben gefietst. En ja. dat was een minder leuk verhaal. Toen uh, probeerde ik Brussel uit te fietsen. En dat was in die tijd niet al te makkelijk. Want ik dacht België, fietsland. Hè. Ik ben nee, hoor. <laughs> ik ging er trouwens op een gewone normale uh, ouderwetse gezelle ja. uit 1946 naartoe. Ja, dat zo, vertelde hoor. je al. Op een gewone fiets. Ja, ja precies. Maar um, ik dacht België, fietsland. En uh, dan moet je er gewoon kunnen fietsen. Dus ik probeerde Brussel uit te komen en ik kwam op de ring terecht. Wellicht zegt u dat iets, uh, meneer Van uh, We hebben drie ringen. Een kleine, een middelgrote en een grote. Waren die er in de jaren 80 ook al? Ja, ja de, de grote niet. Maar ja, de kleine wel. wel. De kleine is, is op de oude wallen gelegd, zoals overal. Zeker. En de andere... Maar, maar uh, op de middelgrote die trouwens voorbij komt aan het einde van mijn straat... Uh, heb je nu veel, heel veel fietspaden die in de jaren 80 er niet lagen. Ja, Sorry. precies. Want hoe nou, ben jij, uh, Hans, om uh, uh, uh, um het gesprek af te ronden... hoe ben jij Brussel weer uitgekomen op die fiets? Nou, dat was op zich een heel vervelend verhaal. Want uh, ik had natuurlijk wat gedronken, maar ik kon op zich... nou, niet wat gedronken, flink doorgedronken... maar allemaal pulsen en zo, hè. geen uh, Niet al te veel uh, lekkere, lekkere... Nee, we noemen je aangeschoten, maar, Hans. En toen, maar toen kwam, in, toen kwam ik in een buitenwijk terecht... en dat was anders. Had ik dus één ring waarschijnlijk overstoken, zoals Geert mm -hmm. net yeah. zei. Eén ring had ik waarschijnlijk gehaald. Yeah. En toen was ik in anderleg terechtgekomen, en toen wist ik niet meer wat ik moest. En toen vroeg ik aan de eerste de beste uh, anderlegter, yeah. duidelijk een, een uh, zeg maar, uh, ik zeg het er even bij, geen buitenlandse werknemer of zo, yeah. duidelijk een uh, inwoner van het land, in mijn beste school, Frans. En wat gebeurde er toen Hans? ik zei uh, kon ik uh, la route de nou uh, ja uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, en enzovoort in de yeah. yeah. en hij zei uh, je kunt en hij liep zo door nou nah, ik voelde me echt verharkt. En dat dus was geen hem, fijne uh, nee, ontmoeting nee, daar in nou, Dat was nou juist zo'n Hufter. Ja. Zo ja. Hufte wauw. Dat, die zeiden namelijk ook: oh, je hebt de leuke en hey, je hebt de minder leuke. En dat heb jij <laughs> gemerkt toen je op bezoek kwam in Brussel op ik, je oude gezelle uit 1946? Hans, ik, herinner, ik, eh, ik, Hans, ik ga je de, bedanken voor dit gesprek, want er zijn nog veel mailtjes en veel tweets die ik graag ook met Gert van Isternaal wil, uh, wil behandelen. Uh, mooi verhaal: twee mooie ontmoetingen in uh, Brussel, die misschien ook wel beetje typerend zijn voor die, uh, voor die uh, situatie in de jaren 80 in Brussel. Hans, Dankjewel. Ik herinner mij... De... Nee, Hans, ik ga je onderbreken. Want ik ga naar een volgend mailtje. En dat is een mailtje van Niels Zelenberg. Hans, dank je wel nogmaals. Niels Zelenberg, die schrijft... Um, wat mij betreft is er een schokkend gebrek... aan democratische legitimatie van het EU-project... Um, zal dat gebrek aan legitimatie uiteindelijk uh, leiden... tot het stranden van dit bureaucratisch monster? We hadden het net over de invloed van Europa Ja, maar, maar dat, Europa is, in uh, dat gaat veel verder dan, dan, dan, dan, dan België natuurlijk. Ik vind ook een schokkend gebrek aan legitimatie. Uh, de legitimatieketting is veel te lang. Want uh -huh. uh, wat, wat Barroso uh, en zijn collega's ook mogen beweren... uiteindelijk zullen ze wel democratisch gelegitimeerd zijn ergens. Maar geen, geen hond die het nog merkt. Ehm... Uh, maar ten eerste ik ben geen profeet, ik ga geen toekomstvoorspellingen doen, maar Europa is het verkeerd bezig. Maar dit, dit leidt ons te ver, vind ik. Uh, dit gaat niet meer over België. Nee, en dat heeft uh, toch ook weer met solidariteit te maken? Ja, dat dat wel. is jouw grote punt. Net zoals uh, je het betreurt dat die solidariteit binnen België uh, ja, op de tocht staat, ja. is dat ook het grote probleem met in, Europa. Bovendien vind ik dat, ik zeg het nogmaals, de solidariteit zoals wij die georganiseerd hebben in Europa, Nederland, België, Drees, bij ons van Akker uh, en anderen elders, uh, is een, een sluitstuk van de Europese beschaving dat wij moeten uitvoeren trouwens. Ja, En, en zonder, de EU uh, valse geeft, en de nee, de EU EU geeft valt daar niet voldoende rekening van? Nee, die, die, die, die valt dat aan. Die breekt dat af. Mario Draghi, de, de baas van de Europese Centrale Bank... Die, die, die zegt in de New York Times dat het afgelopen is ermee. Ja, nee. Dat is trouwens economisch ook bijzonder dom. Want dat zorgt voor koopkracht. Hmm. Maar goed, ja. Economisch bijzonder dom, maar daarnaast uh, de, de hoeksteen van de Europese beschaving. Zeg ja. die ja, dat is natuurlijk, uh, als je die eruit haalt, stort beschaving in de schaduw. Ik denk ik, ik, ik wat er gebeurd is in Spanje, en Griekenland en in Italië. Ja. Ja. Ja. Ik bedoel, als, als, uh, wat ook in, in, in sommige buurten in Brussel het geval is. Als, als de helft van de jongeren werkloos is, dan heb je geen toekomst. De jongeren zijn de toekomst. En als je. Als je ervoor zorgt, jullie hebben geen toekomst, voor, geen toekomst voor de toekomst, wat heb je dan? Dan wurg je je eigen mogelijkheden, je toe. In Brussel heb je buurten waar meer dan 50% van de jongeren werkloos zijn. En de algehele werkloosheid in Brussel is 20%. In Brussel grenst Spanje en Italië en Griekenland aan de EU, aan, aan, aan het Schumanplein, aan, ja. aan uh, het kantoor van Barroso. Daar, daar grenzen ze. En, en ze weten het niet. Of willen het niet, niet weten, of denken dat de markt het wel zal oplossen. Maar de markt is een buitengewoon slechte manier om werk te verschaffen. Het is een buitengewoon primitief middel om werk te verschaffen. De markt kan ook de financiën niet aan, dat hebben we gemerkt. Uh, je moet de markt zeer streng regelen om, om tot werkverschaffing te komen. Geer terug naar jouw stad, naar ja. jouw Brussel. Ja. Daar heb je veel over geschreven. Je hebt een heel boek een nieuw, geschreven, Arm Brussel. Dat, er komt nu een nieuwe versie van. Ja, Hoeveel een... vers, nou, ja. druk is dat inmiddels? Oh, dat weet ik niet, maar het is de derde versie. De derde versie inmiddels. Ja. Het Belgisch ja. Labyrinth, ook een boek waarin je België uitgelegd... is inmiddels geloof ik de achttiende druk Ja, zoiets. Uh, ja, Iets in die trant, ja. Maar je hebt ook poëzie geschreven over ja. jouw stad. Ook over de taal van jouw stad. Uh, wat heb je meegenomen? Wat ik hier meegebracht heb, is... Uh, ik heb Taalmachine, omdat ik Brussel een taalmachine vind. Iets dat taal produceert. Uh, en dan heb ik nog iets. Uh, ja. Hier over een, een dankwoord dat ik. Ik, ik heb ooit eens een, een doctoraat honoris causa gekregen. Dan heb ik dit dankwoord uitgesproken mm -hmm. in. Mijn stad heet Brussel. Bastard Bezemhok, Salon bourgeoise, mot in haar rok. Misschien is Brussel. Bed. Een krakend bed, waar talen elkaars lijf bereiden. Brabants en Frans en Berber, Pools, Koerdisch, Romanisch, Spaans, Swahili, Waals. Steeds andere kreooltjes krijsen in de wieg. Zij eisen verse melk, zij ademen de damp- en wierookgeur van deze stad. En schaterlachend verven zij de pleinen. Uh, een hyperdiverse uh, stad Brussel. Ja, ja. ja. En dat, dat gedicht Taalmachine, mag ik dat ook horen van je? Uh, ja, dat heb ik geschreven uh, in opdracht. Ik werk zoals Shakespeare en Johann Sebastian Bach graag in opdracht. <laughs> uh, en voor uh, uh, Brussel, uh, culturele hoofdstad van Europa, dertien jaar geleden. En uh, dat is, is een beetje dat is vertaald in het Frans. Ik ben daarmee opgetreden in Frans-Canada, in Montreal. In het Spaans festival van Medellin, het grootste festival ter wereld. Dat was heel. En mensen luisteren daarnaar om een ja, of andere reden. Ja. Hoewel Medellin niet veeltalig is. <laughs> in Colombia ook niet. Maar... Nee. Spreek, stad, spreek. Strek je talloos veel tongen ten hemel. lik aan de regen. Looi in de zon. Proef, proef het puin, stad. Slinge ruïnes de kloof van je keel in. Verslik je in gruis- en hoestwoede. Druk met je tongen het glas uit de ramen. Sluip door de kelders, wentel langs trappen. Sluimer in tuinen en zoen, stad, zoen. De bewoners van stand, zoen zeer behoedzaam hun exquise krabbenmand. En dat gaat dus een heel lang gedicht, tien minuten. Dat ga ik dus niet doen. <laughs> Taalmachine. Het, het ja. zegt heel veel over, ja. over het, het belang van die taal in Brussel. De diversiteit van die taal in, in Brussel. Ja, bijvoorbeeld, het dialect dat we in het eerste deel gehoord hebben. Ja. is natuurlijk een oud-Brabans dialect. Ja, dat uh, dat ja, liet de, over uh, al die Brusselse schelpen. Ik schrijf mijn vers in het Nederlands, mijn stad wou deze taal begraven. Uh, dezelfde in Brussel schrijf ik moxke in de van dat toch. In die oude taal van jou die toch zo mooi is. Uh, uh, maar die taal is sterk uh, beïnvloed door het Frans. Uh, daar heb je allerlei Franse woorden, in, vooral uh, dure woorden, moeilijke woorden, omdat het onderwijs Franstadig was. Terwijl in het Brusselse Frans wat sterk afwijkt van het uh, Parijzer Frans, laat ik nou maar zeggen. Mm -hmm. uh, heb je een heleboel uh, Brabantse woorden die erin binnengekomen zijn. Brabantse uitdrukkingen, uh, Nederlandse zinsconstructies... die daar in die talen maken elkaar. Ja, die van, beïnvloeden ja. elkaar en die, ja, en die ontwikkelen de, elkaar, een elkaar ook. Brussel, De Een Franstalige Brussel, Brusselaar zal zeggen... Tu avu se krollekop, uh, heb je die krullelbol ja, gezien... Ja. Uh, en zet hem een scherp. Het is een beetje op het randje. En, en, en, zo zullen ze dat zeggen. Ja, ja mooi is dat eigenlijk. Hè? Hoe taal uh, eigenlijk uh, in die zin autonoom is. Nee, nee, dat vloeit in elkaar ja, over. Ja. En dan, dan heb je dan nog uh, uh, de nieuwe talen van Brussel. Uh, dat er 50, sinds de jaren 50 erbij gekomen zijn. En ik weet uh, dat... Uh, um, uh, er veel mensen zijn die, die, die hun taal van het land van herkomst spreken... en uh, een soort Belgisch-Frans. Uh, maar als ze echt boos zijn, dan zullen ze godverdomme zeggen. Ja, dat is dan weer een uh, ja. cadeautje van het Nederlands wat ja. dat betreft. Ja. Je hebt ook muziek meegenomen uit Brussel. Uh, muziek van, van een uh, jongen die heel populair is, ook ja, in Nederland. Ja, helemaal nieuw. Ja. Stroom mee ja ja, ja, ja, ja. En uh, uh, waarom spreek je die, die muziek aan? Uh, omdat het de, de, de hedendaagse... Uh, straat van Brussel laat horen zo zit Brussel in elkaar ja alors on aime alors, alors. Alors, alors. alors qui dit étude dit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 Hello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 Zo klinkt Brussel anno 2013. Strobe. Ja, dat is helemaal die, die, die, die jeugd zonder toekomst. En dan gaan ze toch dansen. Hallo rond ja. je, je kent ook een andere rapper, een Marokkaan... omdat wij samen in het Brussel dichterscollectief hebben gezeten. Of zitten nog. En uh, uh, dat is een, een, een heel krachtige wereld van, van opstand en, en verzet. Een beetje anders dan deze, uh, Manza. Het uh, is een... een een Arabische Brusselaar. Mm -hmm. Wij waren de enige in het Brussels Dichterscollectief die in Brussel geboren waren. <lacht> hij, hij en ik. <lacht> de rest waren allemaal inwijkelingen. Ja, ja maar, maar Brussel is een stad van inwijkelingen. En stelt daar, ook, stelt daar wel vragen over. Maar een echte Brusselaar, dat bestaat niet. Iedereen is onecht. En dat is een heel oud gegeven bij, bij doodgewone mensen. Bij doodgewone mensen. Zonder opleiding ofzo, dat hoor je aan de, in volkscafés aan de, aan de tapkast. Ja, mijn pa, dat was een, een waal. En mijn moeder kwam uit West-Vlaanderen. En drie grootvaderen. Dus voortdurend zijn ze aan het spelen op de onzuiverheid. En er is twee jaarlijks een grote parade dwars door de stad. Die heet Zinneke Parade. Zinnek is een soort straathond. Uh, en die, die viert dat. Dat wordt in de wijken en de buurten voorbereid. En uh, dat zijn allemaal. Uh, ja, Wagens die getrokken worden met de, de raarste dingen. Want, want natuurlijk, België heeft altijd nog iets absurd, iets hmm. surrealistisch. Uh, en uh, daar mag geen enkel met een motortje. Dat mag niet. Die moet echt geduwd worden. Ja, geduwd of getrokken. Ja, ja. En uh, er wordt op gedanst en muziek gemaakt. En, en dat is een groot succes altijd. En daar zie je hyperdiversiteit. Maar dan, uh, ik heb eens met een Berlijnse fotograaf erbij gestaan. En die zei, ja, onze gay parade is er niks bij. Die verbleek erbij. Ja, dat bleek er echt bij, ja. Dat is waar. Geert van Istendaal ja. over zijn stad, over Brussel, ja. de hoofdstad van Koninkrijk, België dat vanaf komende zondag een nieuwe koning krijgt. Koning Filip, daarom praat ik vannacht met hem in Casaluna. Hij helpt ons op weg in het Belgische labyrint. Als u vragen heeft, kunt u bellen. 0800 1121. U kunt ook mailen naar casaluna@ncrv.nl. U kunt ook twitteren en dat kan dan weer met hashtag Casaluna. Zo kreeg ik bijvoorbeeld uh, Geert, een mailtje van Peter Milowitsch. En die schrijft als voormalig Belg en al 24 jaar genaturaliseerd Nederlander zet ik toevallig Casaluna op... en zie daar mijn oude vertrouwde nieuwslezer... Geert van Istendaal bij jullie te gast. Hm. Dat was je inderdaad. hier je was journaallezer bij ja, de VRT. Ja, ooit wel, maar, maar ik heb ook andere dingen gedaan. Ik heb, ik heb ook wat, wat men hier doet... Binnenhof noemt. Ik heb mm -hmm. wedstrijd gedaan. Mm -hmm. de Engels, veel binnenlandse politiek. Ja, maar dat nieuws lezen, dat is blijven ja. hangen bij Peter. Ja. Um, Peter zegt zelf... ik geniet enorm van de manier waarop Geert naar de nieuwe koning kijkt. En dat durft op te nemen voor Wallonië. Zijn standpunt over Rupo, de minister-president... ziet hem buitengewoon. Zo hoort het. Dit is het nieuwe, betere België. Dit zijn momenten waarop ik denk... misschien had ik toch maar beter beide nationaliteiten moeten houden. Ja, Iets tuurlijk. wat ik overigens steeds vaker denk met Wilders. Peter Milowitsch. Uh, dat is een mooi compliment voor jou je. en uh, ja, iemand die gezet. ook wat betere België <laughs> ziet zitten. Ja, ja. Nu, nu heeft hij wat afstand en nu, nu mm -hmm. kan hij het beter zien. Ja, inderdaad. Ja. ja, misschien had hij beter zijn twee nationaliteiten gehouden. Ja. Overigens vind ik toch wel die ontwikkeling in Nederland de laatste 10, 15 jaar daar gewoon interessant, hoor. Men, men zegt wel eens België is een interessanter land. Ja. Uh, België is een goudmijn voor schrijvers. Zeker als je het een beetje, zoals ik al zei, absurd en surrealistisch wil doen. Maar ik vind Nederland uh, steeds absurder worden. Wat dus maakt Nederland uh, vanuit uh, België's uh, perspectief Ja, absurd. Uh, de manier waarop uh, een toonbeeld van stabiliteit in Europa ineens uh, aan flarden wordt gereden. Uh, men schiet uh, Pim Fortuyn dood. Wij hadden ook wel onze politieke moorden en zo. Maar uh, dat, dat hadden we voor Nederland nooit verwacht. Dus die schok komt veel harder aan. En dan krijg je uh, die partij... Die, die natuurlijk niet geschikt is om te regeren. en die uit elkaar wordt loszand. En dan heb je die, die man met zijn bleekwaterkop... Uh, Wilders. Die het heel anders aanpakt. En een buitengewoon originele vorm van nieuw rechts... Uh, daar plaatst. Uh, waar in Nederland... Uh, geen blijf mee weet. Ze kunnen dat niet aanpakken. Ze, ze, ze, ze beginnen een proces tegen hebben Het domste wat je kunt doen natuurlijk. Dat geeft de man een tribune. Uh, ja, ik vind het buitengewoon boeiend wat Nederland nu doet. Loskomen uit, het, uh, uit de dogma's van paars. En dan weer loskomen uit de dogma's die sinds de jaren zestig heersten. Nederland moest naar links. Hè? Moet socialistisch met IES zijn. Uh, ik herinner me Nederlanders die, die er verbaasd over waren... dat, dat wij in België pensioenen hadden. En uh, telkens als ik zeg, en dat is nog altijd zo... dat in België de vakbonden onvergelijkelijk veel sterker zijn dan in Nederland... zowel in Vlaanderen, Brussel als Wallonië... wat, on, wat ons, een stuk van onze Belgische identiteit zou kunnen zijn... is dat we alleen maar vergelijkbaar zijn met Zweden. Mm -hmm. 70, 80 procent van de werknemers zijn bij de vakbond. Yeah. Dan zeggen je, heb je in België wel vakbonden? Ja, en hoe? <laughs> Dus wat dat betreft kijk jij nu met verbazing ook naar Nederland. Ja. Je zegt dat dat baken van stabiliteit is de, is de weg kwijt. Je schetst de laatste ja, Nu, nu, nu, nu zijn ze misschien weer op een spoor. Ja? Ja, dat zou kunnen, ja. Zijn we weer op weg naar uh, stabiliteit met, uh, hier? Rutte Samson, dat weet ik niet. Maar uh, ik, ik denk dat we moeten leren leven met een zekere vorm van instabiliteit. Maar... Het is toch wat stabieler dan enkele jaren geleden. Ja, dus iets van die stabiliteit vinden we weer terug... maar Nederland is misschien ook wel ik, ik absurder een, dan je een, zou denken. Ik, ik heb eens een, een, een, een, een zo klein boekje geschreven over Nederland... tot het Nederlandse volk. En een van de uh, critici schreef dat ik te veel aandacht besteed... aan het dat was achterhaald. Een week later hing het welzijn van de regering in Nederland... af van één stem in de Eerste Kamer van de staatkundig gereformeerde partij bijvoorbeeld. Dat vind ik buitengewoon interessant. Dat is exotisch voor ja. mij. Ja, ja, ja. Exotisch voor, voor een Belg die wel in Utrecht gewoond heeft. Ja, Misschien goed, ja. vandaar ook net wat meer extra belangstelling. Ja. En terug naar jouw land, als je het goed vindt. Uh, Geert, naar België. En dan komt de vraag binnen van uh, Liek Versloot. Die uh, zegt, ik snap niet hoe het komt als een land opeens in is... maar België is hard op weg. Veel ontwikkelingen daar vind ik interessanter dan in Nederland. Bijvoorbeeld de website De Wereld Morgen. Wil ik het zo even met je ja. over hebben. Een opnieuw maatschappelijk betrokken en maatschappijkritische psychiatrie. De stad Gent in de lift met de universiteit. Steeds meer Belgische geluiden op de Nederlandse radio. Zelfs Occupy deed het daar beter dan in Nederland. En uh, Geert van Istendaal noemt een aantal ontwikkelingen die ik nog niet gezien had. Geweldig. Ik ben Benieuwd of deze ontwikkelingen doorzetten. Um, eerst even die website. Wat voor website is dat de wereld? is een soort uh, ja, elektronische krant. Uh, ik weet niet hoe de correspondent er zal uitzien in september, maar dat, dat zal misschien ook zoiets zijn. Mm -hmm. dat heb je tegenwoordig mm -hmm. hè? Mm -hmm. nou, nieuws uit de hele wereld en uit België ook. En, en dan ook commentaren erbij. Ja. Van uh, duidelijk uh, links. Duidelijk een linkse ja, signatuur. Ja, ja duidelijk linkse signatuur. En vandaar dat ze ook uh, ander nieuws geven dan andere kranten. Hmm. Of een andere kijk hebben op het nieuws. Dan ja, dan dus wel ja. interessant om te ja, volgen ja, op ja, die ja, website. Liek ja. ja. ja. Versloot is heel enthousiast over België. Uh, uh, vindt ja, maar eigenlijk zijn in, dat dat bijvoorbeeld... De, de, de, de, de, wat in, in, zeker in Wallonië, maar, maar nu ook in Vlaanderen in de film gebeurt... vind ik mm -hmm. heel interessant. Uh, je hebt, een, een stad als Gent is onkennelijk veranderd en, en, en uh, bewijst dat je een, een, een, ja, maar een stad als Mechelen een klein stadje als Mechelen uh, waar, waar, waar je vroeger niet, niet uit de trein wilde stappen om niet te sterven van verveling <laughs> uh, acuut uh, is ineens heel Aantrekkelijk geworden. Ja, ja. maar, ja, maar doet, je... doet België het in wezen beter dan Nederland? Is België dat interessanter dan Nederland op dit moment? Nee, ik zei daarnet, uh, ik vind de, de, de ontwikkelingen van Nederland wegens die, dat gebrek aan stabiliteit juist zo interessant. Nee, het zijn interessante het ontwikkelingen. Interessant. Ja. Maar zij zegt, Liek zegt, ik neem tenminste aan dat het een vrouw is, als je man met Liek laat ze even weten. Ja. Nee, Liek zegt, ik vind juist dat het in België uh, uh, uh, uh, dat daar veel meer interessante ontwikkelingen ja. zijn, dat het daar veel meer gebeurt. Er is. There is, there is België uh, uh, is een marginaal land. Uh, wij hebben geen last van grachtengordels. of van. Uh, dogma's van de Parijse Rive-Gauche. Uh, uh, we, daar, we zitten daarnaast. We zitten op de brug tussen een Latijnse en een Germaanse taal. Uh, en, en in die lute. Uh, bloeit creativiteit. Dat merk je. Uh, enkele jaren geleden is een boek verschenen. Met interviews uh, met mensen die uh, of kunst maken, uh, bijvoorbeeld de schilder Tuinmans of anderen, en mensen die kunst organiseren. En al die mensen, Nederlandstalig, Fransstalig, zeiden: één België moet blijven, want uh, dan kun je altijd over het hek kijken uh, bij je buur, die eigenlijk je buur niet is, maar hetzelfde als jij. En toch anders, dat, is, dat, is, dat, dat, dat, dat, dat heb je in een ander land niet, mm -hmm. dan moet je veel verder weg gaan. En ten tweede, werk in de luuten. Werken buiten dus de, de modus, het snobisme, de dictaten van grote culturele centra. Laat, laat ons maar een beetje rommelen in de rand. En dan veroveren wij we wel Avignon, het theaterfestival. <lacht> ja. Of dan staan we ineens, hebben we ineens de intendant van Kassel Documenta. En, en dan, dan kijken jullie op. En dat is ook zo. Ja, dus werken in de Luwte, dat is misschien wel. Uh, en, en Brussel is twee keer Luwte. Het, want het succes? zit tussen de tweeën. Ja. En wat merk je in Brussel? Een dynamiek van minderheden. Nog, nog eens. Uh, namelijk, minderheden die moeten laten zien wat ze kunnen, uh, mogen zich niet in, in de hoek laten duwen. En die, die, die geven het beste van zichzelf. Uh, bijvoorbeeld, um, uh, de intendanten van, van de opera. Uh, de intendant van het Paleis voor Schone Kunst, dat nu Bozar heet, Palais Palais des maar B-O-Z-A-R geschreven, uh, uh, het kunstencentrum Wiels, wat in een oude brouwerij zit, dat zijn allemaal Vlamingen. Uit een minderheid. En wat ik hoop is uh, dat we binnenkort uh, uh, als, als, als intendant, als directeur, als, als theatermakers, dat gebeurt al het laatste, uh, uh, Marokkaanse Brusselaars krijgen, Turkse Brusselaars krijgen. Van... En dat gebeurt, dat is aan het gebeuren. Je ziet het voor je ogen gebeuren. Ja, die musea openen. Bijvoorbeeld de, voorbeeld, de, de grote verdedigsters van een museum voor hedendaagse kunst. Want de, de collecties van de 20e eeuw liggen al meer dan twee jaar in de kelder. Een schande is dat, maar goed. Uh, de grootste, grote verdedigster van een uh, museum voor hedendaagse kunst, die ook de pers mobiliseert en zo. Dat is een, uh, een, een politica, Jamila Idrissi. Vlaamse politica in Brussel. En zij doet het. Dat is dus uh, twee keer een minderheid. Ja. Ja. En zij zal zeggen. Zij zeggen, Zij zal zeggen drie keer, want ik ben ook nog Berber. Ja, ja, ja. inderdaad, een hyperdiverse stad. Ja, ja. Je, je bewijst het opnieuw ook met, met dit voorbeeld. Um, dan een uh, vraag van uh, John Vermeulen. Dat gaat er weer meer over de uh, troonsafstand in België. Uh, verwacht u na België en Nederland dat er nu in rap tempo vele troostwisselingen zullen volgen. Waarom? Um, dat... nou, misschien omdat de, de, de trend ja, de, gezet is door Beatrix en Albert? De trend is gezet door de paus. Door nou, Raadzien... dat, zo zien wij dat niet, hoor. Ja, ik wel, ja. <lacht> Bij de ja, ja, de, de, de, de, Nee, de, er zijn nog koningen afgetreden... maar pausen die aftreden, dat is pas speciaal. En daarom heeft Albert het gedaan? Nee, daarom heeft Beatrix het gedaan, denk ik. Denk je dat? Ja, ze heeft toch uh, katholieke adviseurs. Weet ja, ja, ja. Dat weten ja, ja. We allemaal. Ja, ja. Maar de paus heeft de trend gezegd. Ja, maar heeft... gaat nu ook Margrethe stoppen straks in Denemarken? En, ik zou niet uh, en weten. En Elisabeth. Ik, ken, ik ken Denemarken helemaal niet. Nee. En Elisabeth uh, heeft blijkbaar helemaal geen zin hè, nee, te stoppen. Nee, nee. Ik, ik zat nog gewoon uitermate... Uh, want want uh, trouwt haar zoon blijkbaar... <laughs> Ja, ik zag een uitermate uh, vermakelijk filmpje. Ze ging op bezoek ergens in een dorpje in Engeland. En toen vroeg een meisje... Uh, uh, verheugde zich erg op de komst van uw kleinkind. En oh ja. weet u al wat het gaat worden? toen zei ze, nee, dat weet ik niet. Ik hoop wel dat het snel komt, want ik wil op vakantie. Ja. Dus dat tekent Elisabeth. <laughs> die denkt voorlopig nog niet aan aftreden, volgens nee. mij. Dan uh, een uh, vraag van uh, Nel, Nel Maas. Uh, die zegt, jullie Belgen, dus ja. heeft tegen jou, Geert, jullie Belgen hebben een taalstrijd. Maar die heerst ook een klein beetje hier in het zuiden van ons land, namelijk. Uh, kun je spreken met een zachte G. Maar die moet meteen verdwijnen als iemand bekend of beroemd wordt of toneel gaat spelen, bijvoorbeeld. Dus de taal van het noorden is bepalend. En gelukkig zijn er wel steeds meer mensen die met een zachte G durven spreken. Ja, dat uh, vind ik een verheugend verschijnsel. <laughs> en ik vind, ik vind dat ook niet nodig als je op de planken staat in Amsterdam, dat je. Dat dat je met een harde G zou spreken. Waarom zou je moeten forceren? Ik heb dat gehoord, hoor. trouwens hier in Hilversum ook al. Uh, ik dacht, wat is dat voor een Hollandse mevrouw? En die kwam dan uit Limburg en begon ineens Limburgs te spreken. Met een heel zwaar Limburgs accent. Ik heb er geen enkel bezwaar tegen. Nee. Ik heb geen bezwaar tegen tongvallen. Maar, maar zou je dit ook een soort taalstrijd kunnen noemen? No, nee, dat is niet waar. Het is... Ja is de, de hegemonie van, van een centrum. En het centrum is Randstad. Er zijn wel een Randstad-HRDG, dus denken ze dat ze beter zijn. Maar nee, dat is niet waar. Nee, dat is niet te vergelijken Thouden, met... Uh, er is wel een evolutie uh, in Nederland de laatste 50, 60 jaar. Ja. Als ik uh, um, radio hoor van, van 50, 60 jaar geleden, minister Marchand of zo, dan uh, klinkt dat veel meer als VRT-Nederlands. Uh, dus het Nederlands in het noorden, vooral in de spraakmakende gebieden... Eh, is daarvan weggegaan uh, en, en uh, is te naar mijn oren te informeel geworden. Mm -hmm. ja. Het Nederlands wat, wat in, in Amsterdam-Rotterdam daarna gesproken uh, word. wordt. Ja, goed, uh, ik, ik heb een grote tolerantie voor dialecten, hoor. Uh, en voor tongvallen. <laughs> maar het is te informeel, zeg je? Ja, ja, ja. We moeten dus inderdaad zuiniger zijn op ons Nederlands. Ik vind het wel heel zuinig moeten ja. zijn. In dat, in dat boekje schrijf ik dat ook, in, in dat gedicht. Uh, wacht eventjes. Laat nog eens een stuk horen waar, waar um, jullie dat... Uh, uh, ja, ik ben dus een... een ik, ik, Brussel is Brabant, hè? Uh -huh. het oude hertogdom Brabant. Uh, en ik ben daar geboren. En ik heb dan, um, ja, m, wat, m, m, m, wat Freud noemt de vormende jaren... mijn kleuterjaren namelijk in Nederland doorgebracht, in Utrecht. Ik ben een kind van Brabant in het dijkland. Het Nederlands heeft mij gekozen. O wisselende strenge watervrouw die ik veroveren moest en nooit echt heb bezeten. Bij elke zoen verteert me het berouw. Ik kan mijn kleine malse Brabants niet vergeten. Ik kan niet zonder Nederlandse kou. En dan verder zeg ik. Wij hebben vrienden, hooggeleerde dames heren. Wij allen hebben de verdomde plicht dit Nederlands te eren. En het gaat dus van Etterbeek tot Rode School, van Wat en Waal tot Woluwe. En onze verantwoordelijkheid ligt in Rode School, maar ook in Woluwe. Dat is mijn verantwoordelijkheid. Ja, ja, ja. Want daar woon ik. Jou, jouw streek, jouw dorp. Ja, of jouw... Ik woon in sint weer, uh, Hoe noem je dat in Brussel? Gemeente. Brussel ja, heeft 19, 19 gemeenten die, die, die best uh, vandaag nog zouden verdwijnen. Ja, geen goed uh, systeem? Nee, dat is geen goed systeem. 19 een... gemeenten die de die stad moeten besturen. Wel, kijk, is dat nog een overkoepelende de... gemeente of niet? Uh, het is een gewest dat overkoepelt. Oh, okay. Dat zou het gemeentebestuur moeten zijn. Uh, nu weet ik wel dat je districten dan nodig hebt. Wat plaatselijke decentralisatie. Maar in Brussel is de kloof tussen arm en rijk, vreselijk en wordt steeds dieper. En bovendien woont arm binnen Brussel, niet in de buitenwijken zoals in Frankrijk, in de banlieue. En uh, als een, een, een, een structureel werkloze vijf minuten wandelt... staat hij op een van de meest luxueuze pleinen van Europa, de Grote Zavel. Uh, aankomen mag niet, uh, kijken mag wel. Hmm. En dat is dus explosief. En uh, je hebt dus rijke gemeenten en failliete gemeenten. Bij de tien armste gemeenten van, van, van Brussel, van België... Uh, zijn drie of vier Brusselse gemeenten. De armste gemeente Sint-Joost is in Brussel. En dat kan niet. En je kunt die rijke gemeenten niet dwingen tot solidariteit. Alweer, een vrij belangrijk begrip. En er zijn nu voorstellen om er vijf, zes gemeenten van te maken. Dat lost het probleem niet op. Dat de rijke gemeenten blijven rijk en de arme gemeenten blijven arm. Eén gemeente, dan dwing je ons in Woluwe, in Ukkel, waar ik geboren ben... in, in Watermauw-Bosvoort, de Oudergem en zo... tot solidariteit met de arme Sloebers in Anderlecht, Molenbeek, Vorst, Sint-Joost... Ja, ja. en de westkant van de stad. Dat zou het grote ja. voordeel zijn van zo'n ja. meer centraal ja. uh, bestuur. En ook een uh, veel model. efficiënter bestuur. Ja. Uh, niet, niet allerlei politici die, zeggen, uh, die, die bijvoorbeeld parkeerbeleid blokkeren... of, uh, of de... de een fatsoenlijk vuilnisbeleid blokkerende, dat, dat, dat zou dan voorbij zijn. Ja. Ik hoorde zelfs verhalen van schoonmakers... Uh, die uh, straatvuil vijf meter verschuiven in ja, de ja, straat... omdat ja. het dan op het grondgebied ja, van andere gemeenten ja, terecht komt. En uh, hoeven ze het niet op te ruimen? Uh, maar het is zelfs verbeterd, want toen ik, toen ik uh, jong en mooi was, dus heel lang geleden... Uh, had je zelfs uh, um, een straat die in de lengte as... aan de ene kant asfalt had en aan de andere kant uh, uh, klinkers. Van, Kasseien noemen wij dat. Ja, dus, ja. Uh, ja, porfier, ja. En dan want de gemeentegrens daardoor ja, ja, ja, En wat zou je dan als je aan de 19, 19 kant? verschillende uh, um, uniformen voor de politie? <laughs> <laughs> het blijft een fascinerend land En kon je, dus, kon je dus, uh, als je een beetje een anarchistische demonstrant was, uh, kon je op de grens van een gemeente gaan staan en zeggen boe en dan mocht de politie over die grens niet vervolgen. Dat is voorbij. Ja, wat dat betreft. Het kruipt de ja, stad naar ja. elkaar toe. Ja, ja ze kruipt naar elkaar toe. Maar er is nog veel te verbeteren, zo haar, te horen. Dat ja. Nou, ja, ja. ja. ja. Even terug naar de dag van zondag, ten slotte Geert. Dan betreedt koning Filip het parlement. Daar legt hij de eten af en dan is hij de nieuwe koning der Belgen. Wordt hij dat ook echt of wordt het de koning van Vlamingen... Walen, Duits en Brusselaars? Allebei. Belgen dat is. Walen, Vlamingen, Brusselaars en Duits. Ja, maar zijn er veel mensen binnen die gemeenschappen... die zich als Belgen definiëren? Ja, de... De identificatie is in België altijd plaatselijk. Je, je bent in de eerste plaats een Antwerpenaar, een Luikenaar. Dus uh, je bent eerder Antwerpenaar dan Vlaam. Dat is heel nog. oud. Dat is heel oud, die, die plaatselijke identificatie. Dat heeft te maken met uh, uh, het gebrek aan zelfstandigheid. eeuwenlang, sinds 1585. Maar uh, als je dan alle enquêtes bekijkt. zie je dat er mensen zich definiëren als Belg of als Vlaming. En het een sluit het ander natuurlijk niet uit. Uh, waarom zou het? Je kunt toch best wel een. Uh, een Nederlander zijn en een Groninger. Maar een nva stemmer een stemmer op die, die wel. Wil, Vlaamse ja, alliantie... die ja, zal ik niet zo uit. noemen. Kijk daarvoor uit, want je hebt natuurlijk nog een, een veel extremere partij dan de n Een fascistische partij, namelijk het Vlaams Belang. Het uh, en, voormalige en, uh, Vlaams Blok. Ja, en dat is een echte republikeinse partij. Die willen uh, liefst de republiek gisteren. Maar dat wil de NVA toch te rood. Die wil ook de ja, Republiek Ja, maar wacht even, Maar, maar het, het Vlaams Belang heeft wel een heel groot percentage royalistische kiezers. Koningsgezinde kiezers. En hoe kan dat dan? Ja, dat kan wel, omdat ze om andere redenen. Het Vlaamse belang is tegen de buitenlanders. En daarom stemt men voor het Vlaamse belang, uit racistische overwegingen. Maar men is wel voor de koning. Ja, dat kan samen, dat, gaan kan uh, alleen en, en, en het Vlaamse belang is voor Groot Nederland. Daar is men helemaal niet voor. Nee, nee, nee daar is de NVA ook niet voor. Um, voorlopig niet, nee. Nee. nee. De Belg bestaat dus nog, zeg je. Maar, Volgens mij ben niet. jij ook een. Uh, maar ik ben ook een Bel. Vlaming, ik ben ook een Brusselaar, ik ben een Nederlandstalig. Wat, wat, wat ben je op de eerste plaats? Ik zou het niet weten. Waarschijnlijk weer Brusselaar. Waarschijnlijk dat wel, ja. Ja, toch weer de. de maar de, ook de... Nederlandstalig. De grote Portugese dichter heeft. Show heeft gezegd: uh, uh, Mijn vaderland is de Portugese taal. Mm -hmm. Mijn vaderland is de Nederlandse taal. Eh, ook als die taal mishandeld wordt, eh, verkeerd gebruikt, als erin gelogen wordt, als er eh, dingen in worden weggemoffeld. Niet alleen het mooiste taalgebruik van, uh, zeg eens iets, uh, Tommy Wieringa of van uh, uh, Vazalis of van Ida Gerhard of zo. Uh, de hele Nederlandse taal. Uh, is de mijne, is ook mijn vaderland. Ja. En dat vaderland is, is, uh, ja, gaat over een rijksgrens heen. Maar dat heb je met veel talen. Duits heeft dat ook, Engels ja. heeft dat ja. ook. Ja. Ja. Dus dat is misschien nog wel je, ja. je meest bepalende ja. vorm van identiteit. Ja, omdat, omdat ik leef van schrijven. Ja. Dat, is, dat is mijn leven, ja. En dan is die taal, dat is wat ik, je Was je ik, een, weet ik veel, een kok of zo, dan zou het misschien iets anders zijn. Ja, dan dan, dan, dan zouden de culinaire specialiteiten <laughs> van de lage landen zijn. Ja. Um, nog, nog één ding, wat mij erg opvalt altijd aan, aan België, is dat uh, er spanningen zijn. Dat mensen het licht elkaar in elkaars ogen niet gunnen. Mm. Uh, dat ze elkaar eens taal niet willen spreken, noem maar op. De, de spanningen lopen vaak hoog op ook. Uh, uh, nu weer in Gent staat aan de ene kant iemand ja. te roepen dat de koning weg moet. Aan de andere kant zingt men het Belgisch volkslied. Uh, in andere landen, heb ik wel eens het geval, zou er al lang een burgeroorlog zijn uitgebroken. Nee, doen dat niet, nee. Maar zo niet in België. Dat is ook, uh, dat is ook een reden om België te behouden. Uh, als voorbeeld hoe je zulke dingen oplost. En die oplossingen zijn nooit mooi. Die oplossingen zijn. zijn uh, kinderen met drie armen en twee hoofden. Hmm. Uh, en, en ga zo maar door. Maar dat we elkaar staal niet leren. is niet meer waar hoor. De Vlamingen hebben altijd Frans gesproken, dat is waar. Spreken het iets minder. Ja. Jammer genoeg. Dat ja. is dom. Omdat uh, je ook kapitaal weggooit als het ware ja. daardoor? Ja, natuurlijk. Eh. Uh, ik vind ook dat je de taal van je buur moet leren. Dat hebben de Franstaligen nooit gedaan. Tot 15 jaar geleden. Toen onze eerste Paarse regering er kwam in 1999. zag je ineens iets wat ik als politiek journalist in de jaren 80 nooit had meegemaakt. Of zeer zelden had meegemaakt: allerlei Waalse en Franstalige Brusselse ministers die Nederlands spraken. Vroeger had je Louis Michel, dat was het dan ongeveer. En misschien nog wel twee. Maar ineens allemaal. De voorzitter van de Partie Socialist, meneer Magnet... spreekt eigenlijk wel uitstekend Nederlands. De burgemeester ook van Charleroi ja, nu, hè? Ja. En uh, uh, Elio Di Rupo, die, die niet begaafd is voor talen... wel dokter in de chemie, maar niet begaafd voor talen. Dat heb je. Je hebt zulke mensen... Uh, die, die uh, doet zijn uiterste best om Nederlands te leren. En je, ik heb dat zien vooruitgaan. Uh, hij, hij zal wel nooit uh, moeders mooiste worden op dat gebied. Maar, hij doet, dat heb je mevrouw... Um, Onkelings, die de dochter is van een Vlaamse metaalarbeider... die burgemeester is geweest van Serain, een, een industriële voorstad van Luik... en als burgemeester door de walen Le Flamand, dus de Vlaming werd genoemd... heeft van haar vader nooit Nederlands geleerd. Ik dat niet, zelfs het dialect van zijn streek niet. En die heeft toch Nederlands geleerd. En met grote moeite, dat hoor je eraan. Maar, ja, maar ze doet haar best. Ze doet haar best. Dus de, de... Niet, iedereen, niet, niet iedereen heeft talent voor talen. Oké. Okay. Nee, maar men probeert in die zin dichter tot elkaar te komen. Maar ook als dat niet lukt, ook als men meer dan 500 dagen moet formeren, als ja. uh, uh, een, een, een, een Vlaams-Nationalistische Partij uh, uh, heel groot wordt in, in, in Vlaanderen, ook dan blijft de vrede gehandhaafd. Hoe krijgen jullie dat voor elkaar? Nu al, uh, wat is het, 183, 183 jaar, jaar lang. 1830, dus 183 ja. jaar. Uh, ja. uh, uh, en, en, en het systeem was buitengewoon onrechtvaardig. Uh, het, het Frans was de enige taal. Uh, het Nederlands werd, bestond niet, werd verdrukt. Uh, de Frans taal, dat heb ik in mijn jeugd nog gehoord. Uh, ja, maar uh, dat, dat is geen taal, ze begrijpen elkaar zelfs niet. En het was zeker geen Nederlands als Le flamand, want verdeel en heers. Uh, maar uh, uh, stap voor stap, vanaf 1873, de eerste taalwet... hebben we dat gedaan. Altijd democratisch en vredelievend, Altijd uh, Nederlandstaligen en Fransstaligen in verschillende proporties. Maar altijd samen. Altijd. Er is geen enkele wet, ook niet op de staatsreform... die niet samen is goedgekeurd. En dit is iets heel eigenaardigs. Zodra het Vlaams nationalisme als politieke partij bestond... na de Eerste Wereldoorlog, stemden we dus mee... En het heeft nooit voor een taalwet gestemd. Nooit. Altijd tegen of zich onthouden. Dat is toch wel iets eigenaardigs. Omdat men die wet niet ver genoeg vond. Ja, zelfs de vernederlansing van de Universiteit van Gent... die honderd jaar te laat kwam, maar ze was er in 1930. Ze hebben daar tegen gestemd. De taalgrens die de voorwaarde is om een Vlaamse gewest... en misschien een Vlaamse republiek te krijgen... want anders weet je niet wat je grenzen zijn. Nee. Ze hebben zich onthouden omdat het niet ver genoeg zit. Die Vlaamse nationalisten hebben zichzelf altijd... als het voor, voor echt doorbraken ging... van oude Vlaamse eisen... hebben zich daar altijd buitengesteld. Maar Frans Stalig heeft meegestemd. Zelfs voor de overheveling van voeren... heeft de minderheid van Frans Stalig daarvoor gestemd. Om welke reden dan ook, dat moet je niet vragen in het parlement. Opnieuw een bewijs dat België ja. kan aanvoelen als en dat is, een, een labirint. daarom is België ook een model. Maar dat is ook de enige reden waarom we een model zijn. Uh, dat je dat vredelievend doet, niet zoals in Noord-Ierland... Ja. of in, in Baskeland met terroristen of in Joegoslavië. Nee, je doet dat vredelievend en democratisch en langzaam. Ja, en je, zei al, en je uh, moet je geen illusies maken over de elegantie van het proces... want dat is het niet. Maar het blijft uh, vrede, ja? er wordt gepraat... en ja? in die zin zou België, je zei het al eerder... ook een mooi voorbeeld voor Europa kunnen zijn... Ja. Um, nu treedt Filip aan. Hè. Zijn dochter is dan de kroonprinses, een uh, hmm. nouveauté in de, in de uh, Belgische geschiedenis. Ja. Want die hadden jullie nog niet eerder een kroonprinses. Denk jij dat uh, Elisabeth, zo heet ze, uh, uiteindelijk nog de eerste regerende koningin der, Bal sorry, der Belgen ik weet, ik zal, zal worden? Lang, hoe oud is een meisje? Ik zal uh, elf of twaalf, zal geloof ik. Zou lang dood zijn. Of ja, was nog en mummelend. Ja. <laughs> Ja, misschien wel, ja uh, ligt eraan hoe uh, gezond Filip uh, is, 53 jaar. Maar er is toekomst voor België. Ja, maar zijn, zijn, zijn oom is uh, op 63 gestorven. Hmm. Uh, ik, hoop, ik hoop het voor hem van niet. Maar, uh, hey, ja, misschien... Misschien in die zin, ja? Ja, dat heeft dan met de gezondheid Wacht van even, de vorst te maken. Wacht uh, even, uh, 20 jaar, 25 jaar, dan is uh, het meisje 36. Ja. Dat is mooi, hè? Dan, dan kan hij aftreden zoals zijn vader het gedaan heeft, bijvoorbeeld. En dan is er nog steeds een koninkrijk om te regeren. Ik zal het nog zien, misschien. Ik weet het niet. De koningin der Belgen. Ja. Volgens jou is het er dan nog. Eén vraag nog van Paul uit, uh, uit de uh, tweets die binnen zijn gekomen. Paul zegt, is het waar dat Geert van Istendaal geen friet lust? Dat is niet waar. Dat is niet waar. Lustfriet met mayonaise vooral. Ja. Ja, liefst in een puntzak, niet in zo'n bakje. In een puntzak. Wat ja. dat betreft ben je zeker wel we blij dat je morgen terug gaat naar België. Ja, maar hier in Nederland hebben ze hele goede frieten. We leren wel van de ja, ja, ja, ja, ja, tuurlijk. Het is fijn dat je er was, uh, Gert Dank van wel. Haal. Hoe ga je de 21ste vieren trouwens? Ga je uh, naar het ga, paleis toe? Nee, ik ga naar mijn uh, kleine, kleine huisje in Frankrijk. Je ontvlucht de Nee, helemaal niet. Dat, dat, dat, was al lang, dat lag al lang vast voor die, die oude Albert aftrad. Eén ding is zeker in België, als je terugkomt heb je een nieuwe koning. Dankjewel ja. dat je hier wilde zijn, Geert. je nee, dankjewel voor het uitnodiging. Morgen gaan de luiken van Casaluna uh, opnieuw uh, open. Dat spreekt voor zich. Mieke van der Weij ontvangt dan beeldend kunstenaar Anna Verhoijsen. In haar boek Reisgenoten tekent zij haar eigen leesgeschiedenis op. Na twee uur klinkt de nacht hier op Radio 1. Anders dankzij ervaren collega Roel Koenigs. En bij ons bent u morgen dus weer welkom. En voor nu wens ik u nog een mooie zomernacht.